Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De verhoren over de gaswinning in Groningen zijn weer bezig. Voor de zomer werd die parlementaire enquête al afgetrapt. Zo'n enquête is het zwaarste dat in Den Haag gebruikt kan worden... om info over een bepaald onderwerp te krijgen. De verhoren van deze week gaan over de zwaarste aardbeving tot nu toe. Die was tien jaar geleden in Huizingen. Mijn collega Heleen Ekker weet waarom juist die beving wordt besproken. Omdat dat echt een keerpunt was. Um, kijk, tot die tijd waren er ook al veel aardbevingen geweest. Ook best hele heftige. Maar die bij behuizingen was dus inderdaad de zwaarste van allemaal. Veel mensen stonden... ...zonder toen van schrik buiten op straat. In winkels vielen spullen uit de schappen. Uh, van mensen die dat meemaakten... ...hoor je dat die beving echt een enorm lawaai maakte. Er zijn al jaren aardbevingen in Groningen. Die hebben veel schade veroorzaakt aan huizen. Het repareren van die panden gaat nog steeds heel sloom. Ook heeft nog lang niet iedereen een schadevergoeding gekregen. Steeds meer ouders lukt het niet om schoolspullen te kopen voor hun kinderen... ...schrijft het Parool. Hulporganisaties merken dat steeds meer mensen aankloppen... ...omdat ze geen geld hebben voor schoolschriften... ...fiets of gymkleren. Bij een organisatie in Amsterdam werden er vorig schooljaar zo'n 3000 kinderen geholpen. Nu, aan de start van het nieuwe jaar, zijn ze dat aantal al voorbij. In Frankrijk is het al de hele zomer door en droog. En dat zorgt voor een hoop natuurbranden. Er is nu ook iemand opgepakt. Een vrijwillige brandweerman die zou zo'n 30 bosbranden hebben aangestoken. De man van 19 zou dat de hele zomer tot en met vorige week hebben gedaan. Daar kan hij een celstraf van 15 jaar voor krijgen. En Dwayne Hansen uit Nebraska heeft een Guinness wereldrecord te pakken. Hij heeft een flink stuk gevaren op een rivier in zijn pompoen Berta. Nadat hij haar eerst jarenlang heeft laten groeien in zijn tuintje, heeft hij hem uitgehold. En dit weekend ging hij ermee de rivier op. Ik was nowhere near 100% dat ik dit kon doen. Ik heb nooit in een pumpkin going down de rivier. It's. Het is... Ja, makkelijk was het dus niet. Maar uiteindelijk heeft hij 61 kilometer gevaren in de pompoen. En dat is 20 meer dan het oude pompoenvaarwereldrecord. Het weer. Het is overal droog. Een mix van zon en wolken. Met in het zuiden vooral zon en in het noorden vooral wolken. En dat bij 20 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog vierde tussen Naarden en Knopendiemen 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen binnen de Tunnel. De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ja, dames en heren, dat was ABBA met Gimme Gimme A Man After Midnight. Een mooi lied voor uh, mensen die een eenzame nacht tegemoet gaan. Uh, en dank aan Koi Draaien voor het uh, keuze van het muzieknummer. Uh, we gaan weer verder met Goedemorgen Zandvoort. En we hebben hier in de studio uh, Gerard Scholte. Gerard Scholte is de duimwachter hier in Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> er staat ook een, uh, een duim. Op de... Ja, ja, ja. Op jouw mouw? Bijna een duimwachter, ja. maar. Uh, nee, een duim. Ja, dat is de BOA-teken. Wij gewoon opsporingsambtenaren. Dat, ja, dat zijn we allemaal. Dat, dat, af en toe moet je optreden. Kijk, er moet ook nog opgetreden worden. Ja, Gerard zit gewoon volledig in uniform hier in, in de ja. studio. Ja, je bent dat... gewoon aan het werk vandaag. Uh, ja, tussendoor. Ik, ik, ik, ik ben zeg maar nu begonnen. Nu? Nu? Ja. Begonnen. Ah, <laughs> Tot dit... vanavond de uur of tien. Zo, en dan uh, de boel in de gaten houden. Surveilleren. En... Uh, Mensen informatie geven als ze erom vragen. Even bij de parkeerplekken kijken of daar geen gekke dingen zijn gebeurd. Ja. Uh, camper bijvoorbeeld, uh, die mogen ook niet blijven staan. Dus we houden zowel het duin, 3400 hectare, als de omgeving uh, van het duin in de gaten. Ja, en nou, we hebben natuurlijk, uh, iedereen praat erover. Het is droog. Het is nu een beetje koeler dan uh, de afgelopen tijd. Uh, maar is dat niet een uh, vreselijke aanslag voor, uh, voor onze Waterleidingduinen, heet Het heet wel waterleidingduinen. Ja, ja, ja. Is er nou, nog wel water in? Ja, nou ja. <laughs> <laughs> gelukkig hebben wij de waterleidingduinen inderdaad. Dus door dat water uh, is de aanslag niet zo groot voor de, voor de dieren, voor de, voor de fauna, zeg maar. Want we hebben overal die geulen, kanalen, ja. toevoerslootjes, afvoerkanalen. Uh, en dat hebben een heleboel andere gebieden, zoals de Veluwe bijvoorbeeld, uh, helemaal niets. Die hebben niks, geen water. Dus dat is voor de dieren. Ja, waar moeten ze water vandaan halen? Uh, dat, dat nergens, maar bij ons zie je dus die, die damherten vooral. Ja. Maar ook wat uh, kleinere dieren, heel veel die vogels, enen, uh, reigers. Er zit heel veel langs die waterkant. En Zeker uh, in de ochtenduren en, en, en s'avonds weer om er weer bij te drinken en af te koelen. Dus dat is het grote voordeel van de waterlijnduinen. Maar het heeft zeker wel een enorme impact... zowel voor de mens hè, die bij ons komt... als voor de flora en de fauna. En um, nou, de mens, zou je zeggen, ja, dat zijn ja. de wandelaars. We hebben er veel minder van. Uh, want het is zo heet. Nou ja, dat zie je wel. Alle files hier naar stranden vol... Met mensen. En bij ons, als je dan komt, moet je gewoon goed uitkijken voor, de, voor, de, voor, de, voor die hete zon natuurlijk. Je moet eigenlijk een petje op. Dat vergeten mensen wel. Eens. En je moet voldoende water bij je hebben. Ik weet van vorige week, of twee weken geleden, dat ik ook dienst heb. We hebben onderweekdienst. Toen reed ik met een aantal flesjes water in de auto rond. En inderdaad, heb ik er toch drie moeten uitdelen aan mensen die veel te ver bij de ingang waren. Te weinig water mee. Rooie hoofden hadden ze. Ja. Weet je wel, geen petjes op. Nou, ik heb nog één gezinnetje. Die was bij een verkeerde uitgang uitgekomen. Maar teruggebracht uh, hier bij de ingang Zandvoortselaan. Want ja, je kan zomaar een zonnesteek krijgen. Of, ja. of, of watertekort. Dus, uh, dus daar moeten de, de mensen goed voor uitkijken. En dan uh, de, de, ja, de flora. Dat merk je heel duidelijk. Die bomen die beginnen eerder geel te worden. Er ligt al heel veel blad op de grond. Uh, de, de, de vruchten ervan die zijn ook kleiner. De eikeltjes, uh, de kastanjes. Je ziet allemaal dat ze gewoon kleiner zijn dan andere jaren. Omdat die boom, die denkt: potverdorie, er is te weinig voedsel. Ik, kan niet alle, ik, ik moet nu uh, mijn vruchten uh, aanzetten. Maar ze hebben lang niet zoveel voedsel als andere jaren. Omdat dat blad, die neemt ook niets meer op. Dus daarom merk je het, aan de, aan de, aan de, aan de bomen, struiken planten en een heleboel afverdort natuurlijk. He, kijk maar in de tuintjes ja. hier in Zandvoort ook. Op die zandgronden, dat gaat zo hard. Als, je, als, als, het, als het even geregend hebt, nou, na een paar uur is het alweer weg. Dus het dan na zoveel weken achter elkaar droogte, dat heeft enorme, enorme impact. Nou, nou zeggen de fruittelers dat het fruit uh, klein is, maar dat het wel smaakvoller is. Ja. Uh, nou, nou eten we natuurlijk niet zoveel eikeltjes en kastanjes, behalve misschien nee. met kerst. Maar is dat uh, daar ook mee? Ja, ja. Die, die, bijvoorbeeld de duindorens, die zijn nu al, ja, zijn nu al vuurrood. Of rood-oranje ja. zijn duindorens. Ja. Uh, ja, volgens mij die zitten barstend vol met de vitamine zo. Z sowieso altijd al. Maar nu zit dat in een, op, op kleine kleinere oppervlakte. Dus die zijn ja, veel smakelijker. En we gaan het straks merken. Als die, als die spreeuwen en die koperwiek en de kramsvogels... Dat, ja. dat zijn dan de beste eters bij ons. Nou ja, gaan kijken. Als die gaan een, een gegeven moment gaan smikkelen... Ja. <laughs> ja, dan gaan we dat merken. Maar wij mogen ze er ook op eten. Ja, ze, ja, ja. ja, ja, ja. ja. er zijn uh, alleen Duindorens, Daar pluk je er niet zoveel van. Hè? Want uh, die, ja... Je, je, dan moet je er een speciaal gereedschap voor ja. hebben. En dat mag weer niet. Hè. Je mag niet gaan stropen natuurlijk. Maar je mag rustig een paar duindoorntjes uh, plukken. Ik doe dat met excursies ook altijd uh, voor ja. de kinderen. En dan uh, moet je wel uitkijken dat ze niet overrijp zijn. want dan zit er alcohol in. En ja, dan... dat is ook heel lekker. Ja, dat is ook heel <lacht> lekker. <laughs> ja, ik... Maar de kinderen vinden dat niet altijd. Uh, en die vogeltjes die liggen daarom wel eens op hun rug onder zo'n struik, die hebben gewoon te veel bessen gegeten... overrijpe bessen. Dat hebben spreeuwen namelijk, hè? Dronken spreeuwen. Dat dronken spreeuwen, dat bestaat ja, dus echt gewoon. Dat bestaat ja. echt. Kijk, in, in, in, in uh, oktober heb je altijd een aantal van die dronken spreeuwen... die gewoon te veel door het bessen eten. En uh, ja, dan is het gebeurd. Ja. Dat is bijzonder, uh, uh, ja, heel, heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja. Nog even een vraagje over dat water. Als nou iedereen in Amsterdam uh, uh, te lang gaat douchen, dan hebben wij toch ook geen water binnen de waterleiding duinen, want wij zijn toch het waterwingebied voor Amsterdam. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, twee derde deel van al het water wat naar Amsterdam gaat, komt hier vandaan. Ja, dus dat, maar raakt dat niet op? Nee, wij, Nou nou ja, het heeft wel natuurlijk zijn aandacht, hè, want uh, uh, het grondwaterpeil dat mag niet te veel uh, gaan zakken. Want anders krijg je het uh, brakke water uh, onder het zand door ja. wat omhoog komt. Dus de mensen van productie die de waterstand regelen in de duin... die hebben constant contact met de uh, nieuwe gein. Daar zit onze inlaat vanaf de Rijn. En de Rijn is natuurlijk ook al een stuk lager. Ja. Dus uh, ze zijn wel degelijk heel erg op hun hoede... dat er voldoende water inkomt en ook goed water... want uh, dat water, uh, dat kan ook zo veel eerder vervuild zijn... omdat het kleinere beetjes uh, door het uh, Rijn stroomt. Dus die productiemannen die in de duin rondrijden... die houden dat goed in de gaten. En we hadden nu het geluk dat het vakantie was... dat er een deel van de Amsterdammers uh, ook weg waren. Dus die waren op vakantie. Ja. Dus wat het, uh, de rest die bleef extra gebruikte met zwembadjes, uh, uh, baden en, en douchen. En de hotels. Ja, ja en, en de hotels. Die zaten, die zaten toch wel behoorlijk vol ook, ja. denk ik. En, uh, dus dat houden we heel goed in de gaten. Het waterpeil in de duinen... moet altijd een bepaald niveau hebben. We hebben echt een heel streng... peilregime, noemen we dat. Ja. Dat is dat het water niet te laag... en niet te hoog uh, komt. Nou, en wij zandvoorters drinken natuurlijk uit het uh, IJsselmeer. Dus uh, ja. wij ja. hebben voorlopig geen uh, zorgen over ja. uh, ons Nou, PWN, Ja, ja. ja. PWN. Die waarschuwt altijd veel. Die hebben zelf PWM is van Noord-Holland. Moet je eens kijken hoeveel boerenbedrijven daar zitten... met die grote sproeiers. Ja, die gebruiken gemiddeld veel meer water... als, als in Amsterdam. Want daar, daar, daar hebben we misschien kleine tuintjes... of uh, een paar bloembakjes op je, ja, op je waranda... of op je balkon. Maar nee, de PWN maakt zich altijd eerder zorgen. En wij leveren dus ook water aan PWM zelfs. Als hun tekort hebben, dan hebben we een soort aorta, dat is mooi, mooi, een, een ja. soort buizenstelsel. Dat, en dat leveren wij water vanuit de Rijn. Ga dan ook naar, naar, naar uh, Noord-Holland, om, uh, ja, om hun ook uh, dat er een evenwicht blijft in hun watersysteem. Nou, we mogen ons wel heel veel zorgen gaan maken over de watervoorziening uh, in Nederland, als ik het zo beluister. Ja, ja, ja. maar. Ik, ik, ik heb begrepen, er is een onderzoek geweest... en dan hebben ze gekeken waar, waarom het water nou zo laag is. En weet je wat eruit komt? Het water loopt weg naar de zee. Ah, ja. ja, ja. Dat heb ik ook begrepen. Ja, ja, ja. De Rijn en de ja, IJssel, ja. het loopt allemaal uit. De IJssel, IJssel. natuurlijk, ja. De cyclus ja. van het water, ja. En dan, uh, en dan, uiteindelijk verdampt dat weer en valt het neer als sneeuw... in de, in de bergen van Zwitserland, want daar ontspringt de Rijn... Alleen dat is nou zo jammer met die opwarming van de aarde. Hè? Dat, dat, dat wordt steeds minder. Ja. Dus met die, uh, met die hele lange warme periodes en minder sneeuw daar... dus minder smeltwater, maken ze zich toch wel een beetje zorgen. Nou ja, ja. dit is dan geen grap. Maar ik lees dan berichten over Suriname en ook uh, Dubai. Dat staat helemaal onder water daar. Omdat er zoveel regenval is. Ja, ja, je, ja Dat is echt absurd. Want ja, in Dubai, woestijnstad... Ja. Er is ja. een halve meter water in de straat. Ja, ja, ja. ja. De wereld op de, Goed, de groep. In die naam, helemaal ondergelopen. Het water verdwijnt niet. Er blijft altijd evenveel water. Het valt alleen ergens anders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus dat is een, een probleem. Maar uh, de, de diertjes in de, in de duinen, dat, dat, die redden het wel, heb ik begrepen. Ja, wat, wat, die, die damherten. Hè, die, ja. We gaan richting de brons dan weer natuurlijk. Hè. Het is, het is uh, volgende week uh, september. En dan, uh, die damherten, die maken zich al een beetje gereed. Die mannetjes, die beginnen nu al te vegen. Die willen al. het <laughs> ja, is vegen? vegen ja, ja. Nou, vegen is, ze hebben nu een gewei, Dus hebben uh, gewei is uitgegroeid en er zit nog een bast omheen. En onder die barst, onder de, de huid... Zeg maar, zitten nog zenuwen en, en, en haarvaten van, van de bloedvaten. En die beginnen nu te jeuken. Want het gewij is uitgegroeid. Dus ze beginnen ja. dat te scheuren tegen bomen. Zie je allemaal die rale flappen uh, van, van, van, van, van, van vel aan hun gewij hangen. Dus die scheuren ze ja. nou eraf. Als dat zo is, dan zijn ze klaar eigenlijk. Dan is er, staat er een prachtig mooi nieuw gewij bovenop hun kop... En dan gaan ze lekker vreten uh, om zo dik en zo sterk mogelijk te zijn... straks voor uh, half oktober. Dan is de bronstijd om dan uh, ja, goed uh, te kunnen knokken met, uh, met hun concurrenten. Maar, maar is er wel genoeg te eten? Ja, gelukkig. Ja. We hebben in het voorjaar gelukkig veel uh, voldoende regen gehad. Hè? En we hebben veel minder hetten als uh, andere jaren. Hè, die, die aantallen, dat zetten wij dan nog steeds... Uh, komt in de kranten of onze, onze website... De aantallen, we hadden afgelopen april, hadden we er 1950 geteld, Damherten nog. Maar ja, we komen van vijf jaar geleden van 4.500 af. Dus ja. het aantal is enorm teruggebracht al. We gaan nog door hè, natuurlijk, want we moeten naar het streefgetal van 800. En dan komen ook weer uh, de plantjes, uh, zoals orchideeën en, uh, en uh, wat zullen we nog meer zeggen, duizend gulden kruid... Panacea. Dus dat, is allemaal, dat zijn die zeldzame plantjes die ze nu lekker allemaal opvreten. Want dat zijn net gebakjes voor ze. Dus uh, <laughs> daar moeten we naartoe. Dat ze die ook laten staan. En dat ze gewoon grazen. Het lekkere gras pakken. En, uh, dus, dus, en dat is over, als het goed is, over twee jaar. Dat we op het streefgetal zitten. Dan mag hier in de natuurbrug ook open, eindelijk. Ah, hè, op okay. Ecoduct. Ja. Dus dan, uh, want dan is de buren niet meer bang dat er te veel damherten van ons naar hun toe lopen... dan is het eigenlijk meer onze damherten naar, lopen naar hun... hun damherten lopen naar ons. Dus dan krijg je echt een mooi... met een mooi woord noemen ze dat ecolint. Dus je krijgt een... He, dat is een ecoduct, een ecolint. Dat begint dan... onze te beginnen al bij Noordwijk. Die kunnen eigenlijk doorlopen tot de... nou, waar is het niet? Tot de Muiden aan toe, hè? Over de Duurbruggen. Ja. Dus... Nee, die dammen hebben, die zie je ook heel veel drinken hoor. Die zitten lekker met hun poten, pootjebaden eigenlijk. Letterlijk. Langs de kant lopen ze dan. En daar staat ook, vlak net boven het water, staat ook het meest malse gras. Dus dat zijn gewoon hele slimme dieren. En, uh, dus die, die hebben er geen uh, last van. En de vos. Bijvoorbeeld, ik noem maar even de twee grootste dieren bij ons. Nou, die redt zich ook wel, want die is zo slim. Die weet alles te vinden. Maar dat heb je gewoon met die poeltjes en, en al die water bij ons. Ja, en die uh, eekhoorntjes en zo, die hebben dan weer die kleine, extra lekkere eikeltjes om op te eten. Ja, ja, die, ja. Uh, die zitten nu. Uh, die, die, die bereiden zich ook voor, uh, voor, de, voor de winterslaap. Dus die zijn al een beetje aan het verzamelen. Dus alles is wel, wel, wel anders. Uh, en. Ja, het, het, de herfst treedt eerder in... maar het is niet zo dat de, uh, uh, dat de dieren, de floren en fauna nou, uh, ja, zoveel last ervan heeft dat het volgend jaar bijvoorbeeld minder is. Dat is een hele gerusttele. Dat is een hele ja. En, ja. En, uh, ja. en de planten? De planten, ja. ja want die... die uh, ja, die, die planten, planten ja. maar die hebben wel zaad gemaakt, <kij> hè. Dus kijk, het zaad, dat noemen we wel mooi... de zaadbank die in de grond zit. Ja. Dus dat zaad valt op de grond... Dus als het, uh, ja dat zie je wel eens, je hebt, je hebt bijvoorbeeld die, uh, dat noem je pioniersplanten. Die blijven soms vijf tot tien jaar in de grond, die zaden. Die doen helemaal niks. En zo gauw het dan nou gaat regenen, ja dat zie je ook wel eens met die hele mooie films uh, uit, uit de woestijn en zo ja, normaal. Dan ontspringt opeens die natuur, jongen dan, uh, die plantjes komen omhoog. Dus die zaden zijn wel gevormd, zitten, uh, liggen in de grond of op de grond en zo gauw het volgend voorjaar weer gaat, gaat regenen... dan uh, komen ze weer boven. En dan een andere vraag. Ben je niet bang geweest voor duinbrand? Over Enorm. Mensen die willen wandelen... Ja. en met een sigaretje door de duinen willen lopen. Vreselijk, ja, ja. Je vrieselijk. mag niet roken in de duinen. Uh, je open vuur is verboden. Uh, ja. Ja, wat is roken? Ja. Roken is eigenlijk geen open vuur. Maar je moet altijd maar... uh, de, de, de opdracht van de boswachter... Uh, daar moet je naar luisteren. Dus als wij bijvoorbeeld zien in deze periode... als we surveilleren... en we zeggen, uh, er mag niet gerookt worden... Nou, het leven is uh, veel te gevaarlijk... dan moet je daar uh, aan uh, gehoor geven. Dus, dat, nou. dus het is niet verboden... maar het is zelf uh, heel onverstandig... om nu te gaan roken in, in, in de duin. En mensen die het ook doen... die worden heel vaak op hun vingers getikt... door andere bezoekers. Want we hebben gewoon een heel vriendelijk publiek... Hè? We, we, we hebben allemaal publiek hier uit de omgeving. Die is gek op die. Die zijn gek op die duinen. En uh, heel veel mensen, ook als ze stiekem gaan fietsen of met hun hond naar binnen. Nou.. Ja, die krijgen, voordat ze 100 meter verder zijn... hebben ze al drie, vier keer uh, scheld worden naar hun hoofd gekregen. dus uh, nee, nee, harder op dat de, ja, de duimachter zelf... Uh, als, ja. als een boswachter, zeg maar, ja. nee, want Wij zijn niet overal natuurlijk. Je nee. kan maar op één plekje zijn. Hè, zoals vanavond heb ik dan alleen dienst. Maar over die brand gesproken... Twee weken geleden had ik dus dat weekend... toen heb ik expres langere avonddienst gedraaid... Want ik kneef hem echt, het was zo droog. En er was net brand geweest in Zandpoort. En er was brand in Brabant. En ja. op de Veluwe, ik We we hebben, hebben zelf hier de Zuidduinen. Waar nogal eens een en ander gebeurt, he, bij het Zwanemeertje. We hebben bij uh, slag daar komen ze ook wel eens even uh, barbecueën in, in de duin. Dus ik zat echt heel veel op, bovenop een bergje, met in mijn auto dan, dat ik snel kon handelen en kijken naar uh, rookkringeltjes of zo. Maar ja. gelukkig, gelukkig laat ik het afkloppen nog niks uh, meegemaakt of gezien. Maar ja, we hebben wel één brandje gehad trouwens. Vlak, uh, vlakbij de silk was dat. En, uh, en de dader hebben we trouwens toen ook nog gepakt. Dat is ook wel mooi. Oké, okay. dus uh, ja, wat ja, had hij gedaan? Uh, die, die, uh, ja, die hadden we, gewoon, hadden we gewoon aangestoken. Een paar van die dorre takken bij elkaar gelegd. Dat is een en, soort piromaan. Ja, nou ja, eigenlijk een geschrift. Iemand was dit, want uh, hij was al bekend bij, uh, bij de politie en uh, gezondheidsorganisaties. Uh, dus die is uh, nou, gelukkig gepakt. Uh, is dus nou, hopelijk, als die van andere brandjes ook de oorzaak was... Dan het uh, scheelt voor ons weer. We hopen dat hij nog een tijdje blijft zitten tot het weer heel hard gaat ja, regelen. Ja, ja. <laughs> ja, dat is een goeie. Dat moet eigenlijk. Ja, ja, tof, ja. Dat, dat, dat, dat iemand gewoon moedwillig de duining ja, in de hand steken. Ja, dat is vier, wel heel ja, ernstig. Ja, dat, ja, dat, uh, ja, die kikken ja. erop op aandacht. Hè, en dan, uh, vaak staan ze zelf nog, dat hoor je wel, of staan ze zelf nog bij die brand te kijken. Maar deze, nou, er was helemaal niemand in het huis. Er liep maar één iemand. Uh, het was net aangestoken. Gelukkig was de boswachter in de buurt. En uh, dus nou, dat was 1 uh, en 1, 2. Ja. ja. Nou, gelukkig hebben we... Uh, ik kijk nog iemand naar mij. Ja, we hebben hier dan nou nog drie onderwerpen. Dus ik wil je even aanmoedigen om er een eind aan te maken. Dit ja, maar ik zit helemaal in de ja. Waterleiding Duinen. Dat is heel ja, groot ja, ja, ja, Daar kom je ja. niet zomaar meer uit, ja, hoor. Dat ben, nee, ja, ik heb wel wat geleerd. Ja. Ik weet, weet waar de uitdrukking ik heb je ook vandaan komt. Dat heb ik net gehoord. Ja ja, ja, ja, we hebben een heel leerzaam boekje ook. Uh, struinen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Met allerlei hele leuke artikelen. Ja. Dus ik adviseer iedereen om uh, het te halen. Of, want dan kun je het ook bestellen. Ja, zeker. Dan kun je gewoon op onze website, staat er ook precies op. Dan kun je je aanmelden. Dan krijg je het vier keer per jaar gratis uh, thuisgestuurd. En ik leg ze altijd neer bij de pannenkoekenhuizen. Daar kun je gewoon uh, bij elke ingang, de pannenkoekhuizen liggen ze onder de balie. Kun je ze zo meenemen. En er staan allerlei leuke informatie van dat jaargetijden. Er staat ook informatie over de excursies die, uh, die we allemaal weer gaan doen. Um, wat we nog meer gaan doen, even heel even kort. Wij zijn ook druk in de voorbereiding vanzelf van de Formule 1. Veiligers hebben we voor, bij de poorten en allemaal uh, hekken worden gezet. Want we moeten willen wel dat de fietsers, duizenden fietsers komen er natuurlijk... om ons duin heen gaan in plaats van er doorheen. Doei, anders ja. wordt het, uh, dus uh, nee, we zijn lekker, uh, lekker bezig. Nou, heel erg fijn. En uh, we horen uh, binnenkort wel weer een keer hoe het uh, verlopen is. En, en dat de dieren uh, een dagje stil zijn na de Formule 1. En dat ze daarna weer gewoon allemaal uh, weer bezig zijn uh, met like wat ze doen. kunnen gaan burrelen. Ja. ja. <laughs> Dankjewel, uh, Geert. Graag gedaan. Eyes down on you and just because Your life is peaceful And there's no fighting Left to do When this that burning over Many more of everything You told to be a yes, sunshine When it's pouring down with rain You told to be a yes, sunshine It's pouring down, pouring down, we're It's a long, sad night, The people We send it on our light Take your light, make your In the days of the We hebben genoten van een heerlijk stukje muziek. Dat was Ubi-40 met Desert Sand. Nou, we hebben natuurlijk wel zand, maar het is dan hier dan geen desert. Want het gaat best goed in de waterleiding, Daar hebben we gehoord. En we hebben wel mooi strandzand. Ja, we hebben een nieuw onderwerp. We gaan uh, praten uh, over iets heel interessants. Want op vrijdag, zaterdag en zondag... wordt ons dorp overspoeld door Raceliefhebbers. liefhebbers Sparne Landen, de organisatie die in Zandvoort verantwoordelijk is... voor een schone leefomgeving... uiteraard samen met de inwoners en de bedrijven... zal ongetwijfeld overuren moeten gaan draaien... Om het achtergelaten vuil af te voeren. We hebben uh, Lotte Kloos van, van Sparende Landen aan de lijn. En die kan vertellen wat er allemaal uh, bij komt kijken. Uh, dag Lotte. Hoi. Hoi, wat fijn dat je er bent. Ja, om uh, iets te mogen vertellen over wat wij allemaal doen voor de, in de aanloop naar de Formule 1. Ja, in de aanloop naar de Formule 1 en tijdens de Formule 1 en na afloop van de Formule 1, denk ik. Ja, zeker, zeker. We zijn er nog niet klaar mee uh, voorlopig. Nee. Nou, vertel, wat, wat zijn er voor extra dingen die hier allemaal gebeuren? Uh, ja, we doen natuurlijk van alles uh, om te zorgen dat het schoon en veilig is. Ook voor de bezoekers die straks komen. Ja. En uh, nou ja, onder andere hè, hebben we natuurlijk een plan gemaakt voor, uh, voor afval. Er komen natuurlijk zoveel mensen, dus ook zoveel extra afval. Dus uh, er worden ruim 200 extra rolcontainers uh, geplaatst in het dorp de komende week. En uh, ja, die gaat zo op uh, nou ja, looproutes of plekken waarvan we denken van nou ja, daar uh, zou nog wel eens wat afval kunnen, kunnen ontstaan. Zoals de haltestraat bijvoorbeeld. Ja. En verder uh, zijn we al vorige week en de week ervoor begonnen... met allerlei paaltjes, hekjes, borden, uh, bankjes uh, te verplaatsen of weg te halen. We hebben met, uh, met de organisatie gesproken over bepaalde plantsoenen... en bolleveldjes die we graag uh, beschermd willen zien uh, voor fietsers en dat soort dingen. En daarna ja, is de grondploeg uh, ook nog... Ja, die is echt op uh, 125% kunnen bezig om... Uh, ja, om alles uh, zo netjes mogelijk uh, te krijgen. Ja, maar uh, op een hele mooie, uh, gezellige zomerdag met dat hele mooie weer. Ik woon op het Raadhuisplein en dan zie ik als ik naar het strand loop, de bakken toch vaak al vol. En die kunnen dat, die, zelfs die persbakken, kunnen het allemaal nauwelijks aan. Hoe gaan jullie dat uh, bijhouden tijdens de Formule 1? Als er nog meer mensen komen? Ja, er staan dus hè, 200 extra rolcontainers in het dorp. En die ja. zijn ook echt. Nou, de, de meeste daarvan die zijn of 660 liter of 1100 liter. Wow. Nou, dat, dat, is, dat zijn gewoon hele grote bakken. Dus de capaciteit wordt echt. Uh, nou. Ik weet niet voor hoeveelvoudig, maar uh, ontzettend. Dus we verwachten echt dat, uh, dat, dat de capaciteit zijn werk gaat doen. We hebben ze ook zo geplaatst dat op het moment dat iemand uh, iets wil weggooien... dat ze direct een afvalbak zien. Oké. Okay, ja. uh, dus hè, geen excuus om het uh, te laten vallen. Ja, dat is. Mensen <lacht> zijn uh, vaak lui om, om die niet naar een bak verder lopen als hij vol is. Uh, nee, nee ja. dat is onze ervaring ook. Dus dat proberen we nu uh, te voorkomen zonder dat het echt één grote vuilnisproject parade wordt. Ja. Ja, er moet ook nog iets zichtbaar zijn van het mooie dorp in plaats van alleen maar containers. Dat is helemaal waar. Ja, toch? Dit is dus, dus, dus een, weer zo'n afweging waar mensen misschien dan gerekening mee houden. Denken: van, nou, waarom is het zo'n soortje? Waarom zijn er niet meer bakken? Ja, dan zien we alleen maar bakken. Nee, ja. nee precies. En verder, kijk, tijdens het weekend zijn we continu aan het schuilen... en gaan we op zoek hè, naar, naar plekken waar, het, uh, waar het, het afval overstroomt... zodat we tussentijds ook uh, kunnen gelegen. Oké, okay, dus er wordt ook nog tussendoor geleegd in die dagen? Ja, ja, ja. wel buiten de bezoekersstromen om natuurlijk. Ja, dus dat, dat kom je niet doorheen. Met, uh, <laughs> ja, en het zou niet veilig zijn als wij met onze vrouwen... Uh, nog 110.000 man gaan zitten uh, rondrijden. Ja, nee, dat is waar. Maar er is natuurlijk een, een, een vuilstroom, zeg maar, richting het... Uh, of een vuilstroom, maar een stroom. Mensen die gaan naar het circuit en komen daarvan af en dan gaan weer in de, de treinen. Dus de route, uh, openbaar vervoer, fietsers um, uh, en het circuit. Maar er zijn ook heel veel extra bezoekers in het dorp. Ja, ja, daarom hebben we ook uh, in het centrum uh, ontzettend veel extra bakken geplaatst. Ja. Dus dan komen ze naar zeg Haltestraat, nou, gasthuisplein natuurlijk, uh, Kerkstraat, Badhuisplein. En dan zo de hele, ja de hele overal komen extra containers. En, en dan ga je volgende week uh, ga je ze overal uh, in staan niet En dat betekent dat jullie ook uh, heel veel van jullie medewerkers uh, moeten uh, extra moeten oproepen om uh, te komen ja. werken. Ja zeker, niet alleen ikzelf, maar ik denk dat uh, de helft van onze, onze ploeg uit Zandvoort uh, moet uh, volgende week uh, twee weken achter elkaar werken. We gaan het hele weekend door, dag en nacht. Dus, uh, dus het is eventjes bikkelen. Maar ja, we vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Want het is uh, een uniek evenement natuurlijk uh, in Nederland. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen daar vaak niet uh, bij stilstaan. Uh, ik zit zelf bijvoorbeeld in de, in, in de organisatie van Pride at the Beach. En dan ben je bezig met het organiseren van zo'n festival. En dan heb je een vergadering. En dan denk je, denk je wow, uh, dit is ook allemaal nodig. Er zijn allemaal mensen die extra hekken moeten plaatsen. Die, die uh, vuilnis moeten extra ophalen. Extra bakken moeten plaatsen. ja. Ja, en dat doen we allemaal buiten de gewone werkzaamheden om. Dus, uh, dus ja, het is even allemaal maar hartstikke leuk. En uh, ja, s'nachts, ten opzichte van normaliter, wordt nu dus s'nachts het hele dorp, uh, of nou, het hele dorp, het evenementgebied uh, gereinigd en alle bakken geleegd. Nou, ik vind het uh, heel erg uh, goed dat jullie daar uh, zo mee bezig zijn. En ik denk dat wij in Sandvoort er dus zoveel af en toe mogen zeggen: van, uh, Fijn dat het allemaal gebeurt. En we kunnen soms uh, zelf ook even de bezem pakken en iets bij elkaar vegen. Ja, zeker, zeker. We nee. hebben ook altijd priksetjes beschikbaar bij ons. <laughs> dus uh, mochten er mensen zijn die denken, of ondernemers, van uh, nou, wij gaan. Uh, ook ons steentje bijdragen, ook helemaal dit weekend. Dan, uh, nou ja, dan kunnen ze gewoon naar de remise komen om uh, een prikzetje op te halen. Of te lenen, als ze het niet structureel willen doen. Oké, okay, dus iedereen kan de handen uit de mouwen steken om een schoon Zandvoort te houden. Uh, zeker weten. Ontzettend bedankt uh, voor uh, alle informatie. Ik wens je heel veel succes de komende weken met uh, al het werk. Uh, jou en je collega's natuurlijk. En uh, eigenlijk namens zandwoord alvast bedankt voor jullie extra inzet.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 En langzaam sterf weg het Mooie nummer Graceland van Paul Simon. Een klassieker onder de moderne muziek. En nog steeds fantastisch. Aan de telefoon hebben we nu Sandit en Bos van Zandvoort Beyond. Uh, Zandvoort Beyond is het omlijstingsprogramma van de Formule 1. En hij gaat ons vertellen over de dingen die er zijn. De laatste week voor de Grand Prix. En er heel veel evenementen die er komen tijdens de Grand Prix. Voor, vlak voor en tijdens. Uh, en natuurlijk ook de city dressing. Want Zandvoort kleurt langzaam. Zullen we zeggen oranje, zwart-wit geblokt. Sander, goeiemorgen. Hé, hey, goeiemorgen. Uh, goeiemorgen. Ja, uh, ja, ik was er uh, donderdag en uh, ja, je zag uh, de boulevard al volkomen met alle vlag. Vaandels, wimpels. Ja, het hele dorp ziet er uh, echt al prachtig mooi uit, hè. Alle vlaggen in de straten natuurlijk, die gingen al even. Maar uh, ik werd wel gelukkig, hoor. Toen ik over uh, Boulevard naar het uh, vage liep, dat ik dacht van zo, hè. We zijn er. We zijn er, uh, ja, we zijn Het feest gaat beginnen. Het feest gaat bijna beginnen. Uh, uh, uh, vertel eens, uh, wat zijn er allemaal voor uh, dingen te doen die Stands voor Beyond heeft georganiseerd uh, dit jaar? Nou, de komende week komt er nog meer. Um, we beginnen nu eerst maandag met het plaatsen van de trotters. En reclamezuilen nog. Uh, hartstikke leuk om vooral de sfeer die op het circuit is, dat hebben we samen met de sponsoren van DGP gedaan, om die vooral buiten het circuit door te trekken. Um, ja. En dat vind ik wel heel mooi. Dus er komt nog veel meer, de, de, ja, de kleur van het circuit komt het dorp in. En dan vanaf woensdag beginnen we te bouwen. Um, met activaties, zoals we dat noemen. Uh, op de boulevard, uh, Bernard, maar ook savage um, uh, komen activatiespelletjes staan. Dat kunnen zijn zitten erbij. er zitten spelletjes bij uh, van de politie, dat je met de politie uh, in een belevingscontainer kan. Hetzelfde gebeurt voor Defensie. De Marine Roadshow is er. Um, uh, die hebben ook oh. dat soort computerspelletjes, waarbij je in, in een, een simulatiewereld terechtkomt. Er staat een klimtoren voor de kinderen waar je, zeg maar... Nou, onder begeleiding... omhoog kan klimmen. Um, uh, ja, uh, merchandise natuurlijk. Um, van ondernemers uit Zandvoort zelf... maar ook uh, van... Uh, ...partijen buiten Zandvoort. Um, ja, um, de horeca gaat natuurlijk los vanaf... Uh, nou ja, ...eigenlijk vanavond al, hè, met de Ierse moed. Um, maar uh, vanaf volgende week donderdag gaat de horeca los. En dan hebben we gezelligheid in de horecastraten. Uh, er is van alles te doen op het Gasthuisplein in de Naalpenstraat. Ja, uh, hartstikke leuk gewoon. Het wordt gewoon een fantastische week. Ik heb er heel veel zin in. Deze ziet er goed uit. Ja, ja. jij bent er natuurlijk ook van de partij dan, dan, uh, deze week. Ja, ja, ik kom, ja, komende week kom ik naar, uh, naar Zandvoort toe. Ja, klopt. Op dit moment maandag uh, loopt er iemand van het productieteam, dus uh, die is aan het bouwen. Er zijn meerdere mensen aan het werk voor Zandvoort Biond. En uh, ik voeg mij daar in de loop van de week bij. En uh, begrijp ik het nu goed? Is uh, Zandvoort Biond dan ook betrokken bij het uh, concert van uh, Yves Berendsen dan uh, vanavond? Nee, uh, oh, nee. nee uh, maar dat is natuurlijk wel een hartstikke mooi aftrap van de week, hè. Um, tuurlijk weet ik dat het bestaat, vandaar dat ik het ook even noem, maar het is natuurlijk een hartstikke mooi aftrap van de week, ja. dus uh, ik denk dat Sepp uh, enorm zijn uh, ja, beste beentje voorzet om deze mooie programmering naar Zandvoort te halen, want laten we wel even weten wat er vanavond staat, het is natuurlijk hartstikke goed. Ja, zeker weten. Uh, en en nou, uh, meteen een andere vraag. Hoe is de uh, samenwerking met de Zandvoortse ondernemers en Zandvoort Beyond? Zijn er genoeg initiatieven? Uh, maken mensen gebruik van de mogelijkheden om plannen in te dienen... Uh, faciliteert de gemeente uh, voldoende, en, en misschien ook Stans voor waar mogelijk. Ja, dit, is, dit, li dit, oh, dit lijkt al bijna op de evaluatie, hè? Oh, uh, we zijn al uh, aan het beginnen, dus ik ben... Uh... Het lijkt al bijna op de evaluatie. Ja, we, we, we zijn heel actueel. Nee, laten we zijn, wel zijn. We, we werken met een aantal ondernemers gewoon hartstikke goed samen. Leuke initiatieven, samenwerking is echt. We weten elkaar best wel te vinden. Weten we allemaal elkaar te vinden? Nee, er kunnen nog veel meer bij. Um, er moet nog veel meer, wat mij betreft, echt nog veel meer gebeuren, en er moeten nog veel meer contact komen. Weet wel dat we natuurlijk vorig jaar de corona-editie hebben gehad. Ja. Dit jaar de, ene, de eerste echte editie gehad. En ik denk dat mensen ook echt even moeten kijken hè, van hé, hey, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Um, niemand had natuurlijk verwacht dat we het NA Hotel uh, even gingen behangen. Um, maar ja, dat zijn wel de dingen die kunnen in Zandvoort. En die gaan gebeuren in Zandvoort. En dit is nog maar het, het tipje. Het begint. En mensen moeten altijd eerst even zien wat er allemaal mogelijk is. En dan beginnen ze na te denken van... Oh, oh maar het is toch wel leuk. En, en ook ik moet natuurlijk nog even zien hoe het komende, vanaf komende donderdag is natuurlijk. Hè. Hoeveel ja. mensen gaan Zandvoort bezoeken? Hoe druk gaat het worden? Wat zijn er weer, he, gaat het weer? He, ja, het ziet eruit dat het hartstikke mee gaat uh, dat het ons mee zit uh, maar ja, we moeten allemaal nog eventjes kijken um, en dan kunnen we na die tijd uh, het net ophalen en zeggen van jongens, voor mij en ik denk dat dat echt zo is, er is nog veel meer mogelijk oh. en we zullen ook dingen gewoon echt wel anders gaan doen Ja, maar het is inderdaad wat je zegt, eigenlijk is dit de eerste echte volwaardige uh, editie die ja. gaat plaatsvinden ja, ja, dus, uh, ja dan, uh, dan kan het alleen maar groeien het was een lange aanloop, maar het wordt fantastisch daar gaan we allemaal vanuit natuurlijk dat het fantastisch wordt. Het was vorig jaar al uh, fantastisch. Daarom. daarom. Ja. Uh, nou, even kijken wat zijn er nog meer voor dingen. Zijn er nog speciale onderdelen in het programma waarvan je zegt... nou, die zijn erg leuk om even aan te stippen voor de luisteraars. Uh, zijn er ook heel veel dingen die leuk zijn gaan voor vanaf, de... Uh, gaat vanaf donderdagmiddag vooral even een rondje over de Boulevard lopen. Uurtje 4. Ja. Uh, dat is hartstikke leuk. als is op weg naar het circuit voor de, voor de open dag van, van Zandvoort is natuurlijk. Hè. Uh, Lopen rondje door, de stad, of door het dorp, ja. uh, kijk, geniet uh, van wat er allemaal gebeurt en hoe iedereen zich heeft ingespannen. Hè? Ook de bewoners, ook de ondernemers om alle etalages aan te kleden. Laten we even met elkaar kijken hoe fantastisch het is um, en geniet daar vooral van. Ja. Ja. Um, en, is het... en dan vrijdag, vrijdag, hè? vrijdag is alles open, dan zijn we ook wat langer open. En dan zijn we volledig op stoom en dat doen we dan vrijdag, zaterdag, zondag. Oké, okay, nou, het wordt een heel spannend programma. Uh, en uiteraard, je had het er al over, we nodigen je zeker uit uh, voor de evaluatie uh, na de kampie. Heel veel succes met de voorbereidingen. En uh, nou ja, we zien elkaar uh, in een andere rol uh, in samenwerking al, tijdens de dagen. Ja. Heel goed, super, dankjewel. Bedankt. Fijne, fijne uitzending. Ja. Dankjewel, fijn weekend, Sander. Dank Another runner in the night Nou, we hebben kort genoten van Blinded by the Light van de Manfred Men's Earth Band. En aan de telefoon hebben we nu Ron Brouwer van de Zandvoort evenementenplatform of Muziekfestival Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Ron. Ja, we hebben jou aan de telefoon. Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk heel veel te bespreken... maar we gaan het proberen toch kort te houden. Ten eerste, Sander uh, ten Bos, die vertelde al dat uh, hij het fantastisch vond... dat uh, Zandvoort, uh, of het Zandvoort Muziekfestival uh, vandaag het Yves Beurins concert doet... precies in de week voordat de Grand Prix gaat beginnen. Ja. Dat is toch ook prachtig? Dat is zeker prachtig! Het dorp is al helemaal versierd, je hoeft zelf de slingers niet op te hangen, dat geldt. Nee, dat geldt ja. weer. Ja, nou, we zijn druk aan het opbouwen, dus uh, het podium staat. We zijn nu met de bierkarren bezig, dus uh, we zijn er druk, uh, druk aan het In de weer hier op het plein. Oké, okay. nou ik, ik kom zo meteen even kijken naar de uitzending, dan spoed ik mij naar huis, en dan uh, zal ik zwaaien vanaf het balkon. Uh, je ja, zit in de eerste rang, dus... Uh... <laughs> Jazeker, ik hoef er niet eens voor te betalen. <laughs> Uh, maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook met Sander gesproken... over de activiteiten in het, uh, in het dorp. Sander wordt bij die alle evenementen om het uh, circuit heen organiseert. Ja, uh, nou, hij vertelde dat hij... Uh, uh, ...blij was met de, met de samenwerking en de dingen gebeurden... ...met onder andere ZEP en de Zandvoortse ondernemers in het algemeen. Ja. Um, en, ZEP, en eigenlijk, uh, moet ik wat toegeven... ...kan er meer, en moeten we, uh, dit was onze eerste volwaardige editie... en ...moeten we eigenlijk gaan kijken van hoe gaan we uh, zorgen... ...dat we de derde editie tot een daverend succes maken... ...ook op dat gebied. Ja, dat klopt. Dat, dat hopen wij ook dat dat mogelijk is. Want uh, we mogen nu niet zoveel doen... Helaas, maar uh, niet wat we willen eigenlijk, maar uh, goed, we, we hebben ons erbij neergelegd en uh, we gaan er gewoon een hele mooie Grand Prix van maken, ja. een heel mooi feest. Dat, dat is dus, heel belangrijk, maar wat, zouden, ja. wat hadden jullie gewild wat niet kan dan? Uh, wij wilden uh, podia's in, in, in de Halstraat ja. met, met artiesten en uh, vermaak. En dat uh, vonden de Veiligheidsraad van de Veiligheidsdiensten niet uh, verstandig, dus we hebben daar uh, van afgezien. Ah, de dus de veiligheidsregio roert zich weer. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, uh, we maken er even goed het beste van, we mogen wel uh, gewoon muziek produceren, dus... Uh... Wow. Nou, ik, uh, ik herinner me nog, de, uh, t -t -tijdens, t tijdens de laatste corona-editie, uh, uh, hoe ontzettend druk en gezellig het was in de Straat. Um, ja, het was heel gezellig, ja. Dat gaat het, ja, het dit jaar zeker weer worden, top. dat weet ik wel zeker. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En we mogen nu wel wat meer, we hebben ook wat meer barren staan, want het was vorig jaar natuurlijk een beetje uh, ja, ja. krap met, uh, met barbezetting. En uh, dat hebben we nu opgelost, gelukkig. Dus uh, nee, dat komt allemaal goed. De Helle uh, straat uh, en andere, uh, het Gashuisplein en de Altenstraat, en uh, het Kerkplein. Ja, dat wordt uh, een groot feest, denk ik. Dat, dat klinkt uh, ontzettend goed. Ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, de ondernemers dus ook allemaal. Alles is mooi versierd. Ja, zeker. Dat, uh, ja, het ziet er echt heel gezellig uit bij iedereen. Dus, ja. uh, ook In de straten, bij de mensen, gewoon thuis. Uh, ja, het lijkt wel een soort uh, WK gebeuren, zeg maar. Hè? Dat, uh, iedereen versiert uh, zijn straten en zo. Dus uh, ja, het is geweldig. Ja, ja ik, ik heb er de vlag ook al uitgehangen. Um, en, <lacht> en, en voor de luisteraars, het is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Uh, met name ook de wat oudere luisteraars, of die wat minder goed in de been zijn. Om uh, te zeggen van ik, uh, ik, neem, uh, ik, ik ga gewoon van smiddags naar het dorp toe. Of uh, s ochtends ergens koffie drinken. En dan ben een beetje ja, rondkijken en genieten van de sfeer. Ja, ja zeker. Het is de, de hele dag al uh, natuurlijk, uh, de drukte van belang. En gezelligheid. En, uh, ja, dat, dat komt, de de, de halte straat wordt zeg maar vanaf 10 uur al afgesloten. Dus uh, die is uh, lekker lopend bereikbaar. Dus uh, dat is helemaal top. Ja, Het is dus feest van uh, s ochtends 10 tot uh, s avonds laat. Ja, maar, uh, de, buiten uh, gaan we om 12 uur dicht. De ja. daar is het geluid. En uh, de cafés gaan om 1 uur dicht. Oké, okay, dus, dus, nou, dan ja. hebben we genoeg tijd om, uh, om een gezelligheid ja, te vieren. Daarom. Dus Dat uh, komt helemaal goed. Dus, uh, we, we hebben, kijk, dat is ook of, vanwege de veiligheid, uh, uh, hebben we dat afgesproken met de gemeente, ja. om, om deze tijden aan te houden. En dat uh, leek iedereen het beste. Dus, ja, uh, fijn dat de samenwerking zo goed is, Ron. Ik wens jou ja. heel veel succes vanavond met het uh, Ives Berendse concert. Uh, en alle gasten die je ontvangt, want het is een indrukwekkend programma. Ja, het is, het is echt een groot programma. Met uh, Eugene of... Hoe heet hij? Eugene, ja. En <laughs> Eugene Sander de en, ja. Uh, Sander de Boussigné. En we uh, hebben nog wat surprise hexen, dus uh, dat komt helemaal goed. Ja, ja. Een ik, avondvol, ik... avondvol programma. Om zeven is... uur, dus... Uh... Om zeven uur. En mensen kunnen uur, zich ja. nog bij mij melden om stoelen te kopen voor 150 euro. bij mij op het uh, balkon. <laughs> Nou, dan heb je wel een mooi plekje. Ja, dat is wel een plekje. Maar dat ga ik niet doen. Ja. Uh, Dank je wel. Heel veel succes. Uh, niet alleen vanavond, maar ook de komende week. En we zien elkaar zeker ja. in het dorp. En luisteraars, kom gezellig langs uh, in het dorp om te genieten. Kom op een rustig moment als je niet van de drukte houdt. En kom gewoon mee feestvieren in de loop van de middag en de avond. Ja, precies. Dank je wel, Ron. Succes. Bedankt, hè. Doei. Ja, Roy, dan gaan we meteen door met de agenda en met, uh, met de afsluiting, want we hebben nog vier minuten. Nou, dan gaan we dat meteen doen. Uh, ik, uh, ik volg de instructies uh, heel keurig. Ah, ja, vandaag. Vanda vanda vanda <laughs> vandaag om twaalf uur, oh. ja, direct na deze uitzending, is er de Nam Rem Race. Ja, dat vraagt u zich af, wat is dat? Nou, dat is vroeger Rem Eiland. Daar gaan uh, een, een mooie race plaatsvinden vanaf de uh, watersportclub op het uh, strand. 30 katamarans, 50 kuiters uh, en zondag is er ook een korte baanrace. Vandaag vanaf 8 uur, uh, maar eigenlijk al om 7 uur, uh, is het Yves en Frens concert. Waar we net over gesproken hebben met Ron Brouwer van het Zandvoortse Muziek. Uh. En op 30 augustus is de Red Bull F1 auto op het Badhuisplein vanaf 1 uur te bezien. Nou, dames en heren, daar moet u echt heel vroeg bij zijn, want het is uh, ontzettend druk als mensen die, die auto willen bewonderen. Op donderdag 31 augustus is de bewonersdag van het circuit. En dan mogen zandvoorters, dan moeten we wel uw zandvoortse paspoort meenemen... Uh, tussen 6 en 9 uur uh, naar het uh, circuit. En we moet wel uw uitnodiging meenemen. Dat bedoel ik met het zandvoortse paspoort. Vrijdag 1 september vanaf uh, 6 uur is aan de boulevard Banaar de Red Bull Airshow. Dat is een heel fantastische show. Ik kan u nu niet zoveel vertellen, maar ik zou zeker gaan kijken. En ZFM is er zaterdag en zondag 3 en 4 september van 10 tot 5 met Race Radio. Daar heeft u alles al over gehoord. En daar krijgt u allerlei informatie over de Formule 1 en alles wat live in het dorp te doen is. We bedanken u allemaal. We bedanken met name de techniek voor Koor draaien en ook voor de muziek. Hans Botman die de redactie gedaan heeft. Uh, en ik bedank mijzelf dan maar voor het aan elkaar praten van deze uitzending. jongen. Fijn weekend.